Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Belgische viroloog die de regering van het land adviseert... zegt dat de tweede coronagolf in België is begonnen. Er waren vorige week gemiddeld 115 coronabesmettingen per dag. En dat is een derde meer dan de week daarvoor. Viroloog Van Ranst noemt die cijfers absoluut niet goed... en zegt dat de maatregelen mogelijk weer moeten worden aangescherpt. Het aantal coronadoden in België staat op bijna 9800. De ziekenhuisopnames zijn nog wel stabiel, zo'n 10 per dag. Maar voor het eerst... Eerst in drie maanden neemt het aantal niet meer af. Enkele verpleeg- en verzorgingshuizen in Goes in Zeeland... hebben de bezoekregeling weer aangescherpt... nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. Volgens Omroep Zeeland zijn er sinds 1 juli 50 nieuwe besmettingen gemeld in Goes. De zorginstellingen SVRZ en Terwil zeggen dat het gaat om een voorzorgsmaatregel. Voor zover bekend zijn er op de betreffende locaties geen mensen besmet. Afgelopen voorjaar, tijdens de eerste corona-uitbraak, werden wel verschillende cliënten ziek. In Brabant is opnieuw het coronavirus vastgesteld bij een nertsenfokkerij. Het gaat om een bedrijf in Westerbeek in het oosten van Brabant met 1100 moederdieren. De besmetting werd ontdekt nadat pubs zijn getest voor vervoer naar een andere locatie. Het bedrijf in Westerbeek wordt zo snel mogelijk geruimd. Het is de 25e nertsenfokkerij waar het virus is vastgesteld. Ruim 1 miljoen dieren zijn gedood bij de jaarlijkse fotosessie van de, van de koninklijke familie waren vanmorgen niet zoveel fotografen als anders aanwezig. In verband met het coronavirus waren er minder mensen welkom in de tuin bij Paleishuis ten Bos. De pandemie schopte ook de koninklijke agenda in de war. De bedoeling was dat dit jaar in het teken zou staan van de viering van 75 jaar bevrijding. Maar door corona werden vanaf maart verschillende staatsbezoeken afgezegd. Het weer, eerst op veel plaatsen bewolking. In het zuidwesten is er kans op een bui. Vanmiddag breekt dan af en toe de zon door. Verder staat er weinig wind en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen wat vaker zon, bij maximaal 25 graden. Zondag neemt de kans op buien dan weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 zijn werkzaamheden op de Afstadijk. Vanuit Hoorn naar Zurich 20 minuten vertraging tussen Wieringenwerf en Brezandijk. En vanuit Zurich naar Hoorn is dat een kwartier voor Den Oever. Op de A10 knoop het Amstel-Koenplein -Koen werkzaamheden bij Deurgedam. Een half uur vertraging vanaf Amsterdam over Amstel. Twee rijstroken zijn er dicht. En het is druk bij Den Helder op de N99. Tot zover de verkeersinformatie. In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 I'm gonna stick like glue like glue yeah, yeah, because I'm... Het Muziekmuseum Ja, muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 12. En dat is de week waarin op 8 maart 1959... de Engelse platenmaatschappij EMI besluit te stoppen... met de productie van 78 toerenplaten. De muziek van EMI zal dan alleen nog maar op 45 toeren singles... of LP's worden uitgebracht. En die LP's die draaiden op 33 een derde toeren. <laughs> Wie heeft dat ooit bedacht?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 commute fight and in the morning with your host and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 When she looks like Elsa I don't want to go to Chelsea. Oh no, it does not move. Yeah. Even though I see movie. Yeah. I don't want to check your pulse. I don't want nobody else. I don't want to go to Chelsea. Now the teacher is away. All the kids begin to play. There comes Queen and Dress and Whitefoot. Shake your hair gently by the throat. once name in de Tipperade. I don't want to go to Chelsea. Van Elvis Costello. Het kwam niet verder dan de Tipperade helaas. In Engeland deed het veel meer. Daarom dus weer gedraaid. Zeker.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 I van de weinig nummers waar we Benny en Buren voor meezingen.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 Dus nog weer voor Beatrix. machtig 36 nu. Italiaanse zanger. Weet je nog hoe die heet? Umberto Tozzi en hij zingt in uh...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 Checks say we're hip panting, True them no no and We'll have them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 Daddy who? Daddy cool Daddy cool daddy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 Dat blitz in stereo. Spielen wir die alten monoplatten. Die platten, die hatten zo'n satte...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 Kijk!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 I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep Cause my bed's on fire Don't touch me I'm a real life wire Psycho killer You can't see Toch eigenlijk een klassieker geworden hè Net als dit nummer Beetje hetzelfde tempo Amerikaans volst liedje uit de 20e eeuw Zo wordt het eigenlijk wel gezegd Oorspronkelijk uh, is het van Lee Belly Tenminste dan En wordt het toegeschreven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 27 augustus van het jaar wint Gerry Kneteman, of hij wordt wereldkampioen wielrennen. Hij wint dan een wedstrijd op de Nürburgring. 25 uur wat Stewart met hot legs.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 Met de grote hit in Amerika aan de Billboard Hot 100 in Nederland werd het. Uh, uh, kwam geloof ik niet verder dan de 18e plaats. Staat deze week 21 en dat heet Jack and Jill. Graag draaien, tweede gedeelte. Eerst de hoogst nieuw binnenkomen plaat deze week in die lijst. En wel op nummer 20, Hans Bouwens. Ja, tientallen hits had hij. Ook in de jaren 70. Una Palona Blanca. Bijvoorbeeld, noem er maar één. En dit heet Rosita. Ik was het plaatje vergeten. Once I was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 Best verkochte albums van het jaar zijn uh, de soundtrack van Saturday Night Fever, soundtrack van Greece, album City to City van Jerry Rafferty, album The Album van Abba. Tol Hansen, moet niet zeuren, en Jeff met uh, The War of the Worlds waren goed verkopende albums dat jaar. Best verkochte single van het jaar was uh, Boney M. Rivers of Babylon, Babylon en Brown Girl. In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 in memory.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 Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. It's a beautiful day, twaalf dus. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. En hier de trein van Jerry Rafferty...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 78. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1. Dit nummer 10, You O Me van Love. Had te maken met zo'n televisieprogramma, toch?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 Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. The Music Museum. Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.